Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is alweer 7 januari, maar wij wensen al onze luisteraars... en dat zijn er elke week zeker 300.000, een goed nieuwjaar. Het wordt een spannend jaar, politiek gezien... En in ons zal het wat dat betreft niet liggen. Over dat nieuwe jaar gaan we het hebben met de kersverse voorzitter van de Partij van de Arbeid. Moet nog wel officieel ingehuldigd worden op het congres over twee weken, maar dat komt wel goed. Goedemorgen Hans Pekman. Goedemorgen. Janine Hennis Plasgaard is hier, Tweede Kamerlid voor de VVD. Fijn dat u er bent. Goedemorgen. Goedemorgen. En Ad Kopjan is hier, Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedemorgen ook. Goedemorgen. En fijn dat u er bent. De kranten van de zaterdag, zoals altijd, pakken we er even bij. En eh, nou, misschien wel goed om dat aan, aan u te vragen, meneer Koppian. Om twee redenen. U heeft water in uw pakket. En u komt uit uh, Zeeland. En dat uh, kennen we natuurlijk van de watersnoodramp. En wat staat er veel in de kranten vandaag? Nederland kan veel meer water aan. En sinds de Delta Werken is ons land het best beschermde gebied ter wereld. Dat staat in het AD bijvoorbeeld. En we horen nu opeens weer elke dag iets over de waterschappen. En er is ook wel eens van gezegd dat die weg moeten. Ja, ik denk dat uh, wat de afgelopen dagen weer gebeurd is... alleen maar weer aantoont hoe noodzakelijk die waterschappen zijn. En dat heel goed is dat we regionale waterschappen hebben... met betrokken waterschapbestuurders... die ook uh, kennis hebben van de regio... en daar nu gelijk uh, de zaken aanpakken. Dus ja, we hebben de waterschappen harder nodig dan ooit. Ja, en daarom is er ook uh, niks ergers gebeurd... voor zover we dat zelf in de hand hebben... Ja, maar wat het ook aantoont is dat we wel moeten blijven investeren... in onze waterveiligheid. We kunnen niet zomaar rustig gaan zitten. Uh, gelukkig gaat dat ook gebeuren. We hebben uh, een delta-wet uh, aangenomen het afgelopen jaar. Die is nu per 1 januari van kracht geworden. Uh, we blijven ook investeren, zo'n miljard per jaar. En we zijn nu terug bezig als Tweede Kamer om uh, de plannen te ontwikkelen... Om, uh, ja, dit soort gebeurtenissen ook in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden. Ja. Mevrouw Hennis Plasgaard, de waterschappen... volgens mij valt dat onder de bestuurlijke drukte... waar de VVD eigenlijk altijd van af wilde. Hè? Maar goed, ja, de... We hebben gezegd dat directe verkiezingen voor de waterschappen... helemaal niet zo nodig zijn. doet niets af aan de noodzaak voor een functioneel bestuur water en waterveiligheid is van dagelijks belang in Nederland... wordt nu maar weer eens aangetoond. Extreme omstandigheden, maar dat kan elk jaar gebeuren. Dus de waterschap, het functioneel bestuur als zodanig... dat trekken wij helemaal niet in twijfel. Sterker nog, we denken dat het van groot belang is. Um, maar de discussie die wij eerder hebben gevoerd is... heb je directe verkiezingen nodig voor de waterschappen? Maar, de... maar dat staat helemaal los van het vraagstuk... Uh, over de noodzak van de waterschappen. Maar was er ook niet sprake van dat het werk van de waterschappen... eigenlijk wel ondergebracht zou kunnen worden... bij het werk van de provincies? Um, nee, in ons verkiezingsprogramma hebben we daar ook uiteindelijk niks meer over gezegd. We hebben het debat in de partij wel gevoerd. Waar het om gaat, het is ook maar hoe je, welk, uh, welke naam je aan het beestje geeft. Ja. Waar het om gaat is dat er een functioneel bestuur noodzakelijk is... in een land um, wat dagelijks de strijd aan moet met water. En in dat opzicht uh, doen de waterschappen het op dit moment gewoon heel goed. Dus die discussie het is ook helemaal niet relevant op dit moment. Nee, maar toch zag ik u even knipken, knikken. Handspeak. Nee, volgens mij u was zou... er, of ik moet iets gemist hebben... maar was er een voorstel geweest van het kabinet om het onder te brengen bij de provincie. Dat dacht ik. Ook. Maar daar kan ik me even vergissen. Maar dat ja. is wel wat ik heb gelezen. Ja. Overigens vind ik ja. zeg maar dat vooral ja. de uitvoeringsorganisatie van belang is van die waterschappen. En ik vind eigenlijk dat we in de overdrijving zijn gegaan door er uh, verkiezingen omheen ja. ja. te organiseren rond die waterschappen en het politiek te maken. Is dus wel de oudste vorm van democratie in Nederland. De verkiezingen ja, maar we voor maken de waterschappen waarbij je foldertjes krijgt van ik hou van vissen, stem op mij. Ja, ik vind het met alle eerbied <laughs> nee, niks. Ik wil gewoon dat er mensen zijn die deskundig zijn zoals nu. En die zorgen dat die dijken in Groningen weer op orde komen. Nou goed, laten we maar zorgen dat we allemaal droge voeten houden. Daar komt exact. het eigenlijk op neer. Ja. En welke bestuursvorm we daar dan ook voor uitkiezen? Dat maakt niet, maakt niet uit. zoveel uit. Nou, wel democratisch graag. Dus ik wil graag zelfstandige waterschappen houden. En u wilde ook die verkiezingen houden? Ook die verkiezingen. We hebben nu in het regeerakkoord afgesproken dat het indirecte verkiezingen worden. Nou ja, in elk geval weten we nu weer heel duidelijk van het bestaan van die waterschappen. We kijken even in het Telegraaf. Maar het staat natuurlijk ook in andere kranten. Maar daar wordt uitvoerig geschreven over wat de president van de Nederlandse bank, Klaas Knot, <lacht> heeft gezegd van de week in Nieuwsuur. Namelijk dat de pensioenfondsen, als het allemaal economisch zo doorgaat, volgend jaar veel lager gaan uitkeren. En wat zegt nu Bernard Wientjes, de voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW? En dat zegt hij in het Telegraaf. Het is uh, paniek zaaien. Het uh, is allemaal veel te vroeg, er is helemaal nog geen reden... Voor om uh, uh, pensioentrekkers in de toekomst nu al bang te maken dat ze minder krijgen. Meneer Spekman, is dat paniek zaaien? Bent u het daarmee eens? Nee, ik vind het niet paniek zaaien. Kijk, we, we hebben toen al in het vorige kabinet... Uh, was ik al voor het verhogen van die pensioenleeftijd... omdat je aanzag komen dat er gewoon problemen zouden ontstaan bij de pensioenen. Uh, en als er al langere crisis is, ja, dan is dat probleem groter. En dat kon je toen al voorspellen. Dus ik vind het alleen maar belangrijk dat we proberen vooruit te werken. te bekijken ja, wat is er aan de hand? Wat is reëel? En niet speculeren op dat morgen ineens de gouden bergen er liggen. Want nee. die liggen er niet. Maar het is wel interessant wat u zegt hier over die pensioenleeftijd. Uh, is het gewoon niet... Kijk, want als de president van de Nederlandse Bank zoiets zegt... Hè, met zij waarschuwen nooit van tevoren, altijd achteraf. Dat hebben we iSafe gezien. Dat hebben we bij uh, de DSB ja. gezien. Dat hebben we gehoord bij de parlementaire enquête over de bankencrisis. Waar het rapport nog over uit moet komen. Dus het is opmerkelijk van tevoren waarschuwen. Dat is toch gewoon afgesproken werk met het ministerie van Financiën om uh, ons een beetje rijp te maken voor het erger wat gaat komen. En het vervroegen van het verlengen van de pensioenleeftijd. Werkt het Ik zo in? Ik geloof niet. Hij is, hij is wel onafhankelijk. Ik heb ook zijn interview op tv gezien en hij stelt zich ook onafhankelijk op. Hij loopt echt niet aan het lijntje van het kabinet. Maar het ministerie van Financiën, dat mag ook niet, dat moet ook niet. Toevallig dat dat nu opeens zo... Nou ja, het is, kijk, wij, wij steken graag onze kop in het zand met elkaar... en hopen dat het morgen net zo goed gaat als vandaag. Maar dat is gewoon niet altijd zo. En dat is voor niemand leuk om te zeggen. Maar het is wel belangrijk dat hij dat wel doet. Omdat ik weet dat we ons moeten voorbereiden op morgen. En als we morgen nog een beetje welvarend willen blijven met elkaar... moeten we keuzes maken. Nou, mevrouw Hennis Plasgaat, u knikt. Wij moeten ons voorbereiden op morgen. Nou is er een hele duidelijke afspraak gemaakt... ook over die pensioenen en andere hervormingsmaatregelen. Krijgen we ook straks nog uh, uh, gesprek over later in de uitzending... Met die Pensioenleeftijd bijvoorbeeld, waar, waar Knot ook uh, over sprak. Is dat niet een uh, voorbode om dat gewoon maar een beetje naar voren te halen? Die verhoging daarvan. Sneller in te grijpen. Nee, ik denk wat de heer Knot heeft gedaan... is gewoon heel duidelijk de realiteit weergeven. En, uh, en daarop uh, uh, maatregelen afkondigen. Dat is ook zijn rol als onafhankelijk toezichthouder. Het zou het zijn zeggen als de heer Knot niks van zich liet horen... terwijl we al jaren in een crisis zitten... en dat uiteindelijk ook gevolgen kan hebben... want dat is nog helemaal niet gezegd... zou kunnen hebben voor onze pensioenen. Dus het is heel goed dat hij in zijn rol als onafhankelijk toezichthouder... Uh, de samenleving alert maakt. En iedereen bewust maakt van in welke tijd wij op dit moment leven. Hmm. En, uh, meneer Kopjan, afgesproken werk met financiën, zulke krasse uitspraken. Nee. Je kijkt allemaal net van, wat is dat toch een rare manier van politiek denken van die stellen? Ja, we hebben een, een Nederlandse bank als onafhankelijke toezichthouder. En het is nou juist de taak van de, uh, de Nederlandse bank om ons tijdig te waarschuwen. En dat doet hij nu wel. Uh, en dat is ook wel van belang. Want het is ook van belang dat ook toekomstige generaties nog een goed pensioen uh, hebben. En daar komt even op. De Nederlandse Bank houdt toezicht op de afspraken die tussen werkgevers en werknemers zijn gemaakt over de pensioenen. En of ze ook aan die beloftes kunnen houden. En yeah. die is een waarschuwing. Yeah. En dat doet hij ruim van tevoren. Zodat maar we dus... ook de tijd ja. hebben. Om nog maatregelen. Te maar ik vind nemen. wel dat er twee andere Conspecman? dingen achter spelen die van belang zijn. Eén, wat is nu de verklaring ten opzichte van die pensioenboeren, zeg maar die de beste, hoogste dekkingspercentage nog steeds hebben, 130%? En aan de andere kant zitten erbij die 70% ja, hebben. Ja, kan dat? Nou ja, dat is eigenlijk, vind ik, onverklaarbaar. Daar zit gewoon een verschil in kwaliteit tussen. En dat ja, moeten we ja, ons ook eens aanrekenen. Ja, dus er moet meer in moet, de politiek, daar komen. Iets aan, moet de politiek daar iets aan ik doen. Ik vind van wel, maar ook de Nederlandse Bank. Wat, kijk uiteindelijk blijkt het zo te zijn dat sommige van die pensioenboeren het gewoon ontzettend goed doen. En nog steeds een degelijke pensioen hebben voor alle medewerkers. Maar sommige, die zitten dus op een dekkingspercentage van 70 Voor tijd dat die mensen die allemaal in die voren toren ver weg zitten ja. ook een keer zelf in de spiegel kijken. Dat is het eerste wat erachter zit. Tweede... Mag, mag ik u daar wel meteen een vraag over stellen ja? meneer Spekman? Want als werknemer heb je geen enkele keus bij welk pensioenfonds je mm -hmm. je pensioen uh, moet neerleggen zeg maar. mm -hmm. Dat is nou eenmaal verbonden aan het bedrijf waarin je werkt. Zou je dan misschien als werknemer maar daar meer keuze in moeten hebben. Nou Jezelf ja, je zelf er... zou moeten kunnen zeggen... ik wil bij dat pensioen mm -hmm. volgens mij Als, als werknemer zit je er wel deels bij... want je bent vertegenwoordigd via de vakbonden. Uh, dat zijn jullie ook als werknemers zeg maar uh, hier van mediabedrijf. Overigens doen die het vrij slecht. Ja. Uh, Gelukkig zijn wij ZZP'ers. ZZP'ers, dan ja. is het weer allemaal anders. Ja. Maar dus die invloed die heb je wel... alleen die is nu heel weinig transparant en heel erg afstandelijk. En, en zou hetzelfde... dat verbeteren moeten, vind ik? Ja, dat vind ik absoluut. Hetzelfde als wat de vakbonden nu breed doen, democratiseringslag... zou dat zeker ook bij de pensioenen moeten gebeuren. De deelnemers die zijn verstandig genoeg. Die moeten veel meer zeggenschap hebben over wat er gebeurt. En er is gewoon door sommige pensioenboeren gespeculeerd op de Gouden Bergen vanmorgen. Ja. En die lopen nu vast. Dan, dan ja. toch nog heel even dat tweede punt. Want u, ik, ik mm -hmm. viel u in de reden bij uw eerste punt. U wilde de twee nou ja, tweede over punt. Zeggen. Kijk, Wientjes, die reageert nu heel veel. Want die is natuurlijk als de dood dat werknemers, en dat mm. begrijp ik. Uh, uh, eisen gaan stellen over de pensioenpremie. Want als die iets omhoog gaat, dan lossen we ook een deel van het probleem op. Dan verhoog je de lasten bij de werkgevers. Maar dat is wel een keuze uh, die uh, zeg maar goed is voor de werknemers. Misschien minder goed voor de werkgevers. En daarom reageert Wientjes nu zo fel. Ja. En dat vind ik ook weer onverantwoord van Wientjes. Uh, want die ja. wil toch ook uiteindelijk dat we wel een sterk pensioenstelsel hebben. Ja, maar maken. u vindt dat die pensioenpremie om deze reden dan omhoog zou moeten? Dat zou kunnen. Dat is in de onderhandelingen tussen de werkgevers en de ja, werknemers. Maar gewoon even... Ja, ik vind dat dat een van de reële onderhandelingen is om het probleem op te lossen. Dat is gewoon zo. Je hebt allemaal sleuteltjes waar je aan kan draaien... ...bij dit soort problemen die er zijn. En dit is er één van. Dat vinden misschien de werkgevers niet leuk... ...maar het is wel een optie die niet zomaar van tafel geveegd moet worden. je dan daarover. Ja, het is natuurlijk vooral een, een zaak van werkgevers en werknemers. Precies. We hebben dit heel nadrukkelijk als overheid aan hun overgelaten. Um, en er zijn inderdaad meerdere opties. De premies verhogen, dat is de makkelijkste optie. Maar er zitten ook veel nadelen aan. Dat betekent ook minder koopkracht voor de, de mensen... Een andere optie is ook dat we langer blijven doorwerken. Dat is ook al wat dit kabinet in eerste instantie ook al heeft ingezet... met het pensioenakkoord, ook van werkgevers en werknemers. Dat zou misschien dan opengebroken moeten worden mm, om dat iets naar voren te dat halen. Dat wil ik hiermee niet zeggen. Er is een eerste stap gezegd. Maar een van de belangrijkste oorzaken dat wij nu problemen hebben... met onze dekkingsgraad van de pensioenen... is ook eigenlijk het goede nieuws dat we met z'n allen ouder worden. Mm. En omdat we ouder worden, ja, hebben we meer eh, premie en meer geld nodig... om het te kunnen betalen. Uh, en daar zullen we gewoon op moeten vooruit uh, spelen... En dat betekent inderdaad uh, dat we nu tijdig gewaarschuwd zijn... en nu onze maatregelen moeten nemen. Ja. Tot slot, mevrouw Ennis Plasgaard. Uh, Spekman die haalde dat even naar voren. Van, nou, je kan bij een pechfonds zitten of bij een succesfonds zitten als werknemer... maar daar heb je helemaal geen enkele invloed op. Is dat inderdaad niet raar? Dat zou daar niet eens naar gekeken moeten worden? Nee, zover ik nu heb begrepen, moet eerst nog maar eens duidelijk worden... welke pensioenboeren, zoals de heer Spekman dat uh, zo mooi uitdrukt... maar pensioenfondsen uh, aan de verkeerde kant van de streep uh, nou, dat zitten. Nou, er staat een hele lijst van... Ja, nee, maar er staat ook vanochtend uitgebreid dat het echt nog dat we even nog de tijd uh, krijgen, ja. en dat we dan volledig inzichtelijk hebben hoe, wat, waar. En uh, het is altijd wel van belang om in deze precies te zijn. Keuzevrijheid is de VVD altijd voor. Maar ik vind het ook heel gevaarlijk om daar nu op voor uit te lopen. Dus waar het gaat om meer transparantie ben ik voor. Als het gaat om onafhankelijk toezicht en dat uh, pensioenfondsen hun zaak op orde hebben, daar ben ik natuurlijk ook voor. En de grote verschillen, die kan ook ik hier niet uh, verklaren. Ja, ja, maar het nou, zou maar... dus moeten, moeten kunnen zijn in de, qua keuzevrijheid. Dat iemand die in de metaal sector zit en daar een beetje slecht uh, een slecht fonds heeft, dat die zich beter bij de huisartsen kan aansluiten, omdat die ja. heel grunzig ja. zijn. Nou, maar... weet u, als het zo simpel uh, zou zijn, dan hadden we het natuurlijk allemaal al lang uh, geregeld. Er is wel enige structuur nodig. Het is niet voor niks. Uh, maar wat ik zeg, bij wijze van spreken, als liberaal ben ik altijd voor keuzevrijheid. De vraag is of het hiervan toepassing kan zijn, op de wijze zoals nu voorgesteld. Het is een te makkelijke uh, um, excuus om te zeggen het komt door uh, speculatie. Uh, er zijn onderzoeken gedaan naar de pensioenfondsen daar, waar het blijkt dat hun beleggingen ten opzichte van een vergelijkbare benchmark... helemaal niet zo slecht zijn, dat, dat ze het goed hebben gedaan. Alleen wat er ook aan de hand is, dat in bepaalde sectoren... de werkgelegenheid enorm is afgenomen. Dus dat de verhoudingen tussen werkenden en degene die een pensioen... moeten trekken, scheef is gegaan komen te liggen. Dat zijn ook gewoon ja, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. En daar hebben we ook mee van doen. En daar zullen we inderdaad, en dat ben ik met uh, daarom... de respectman eens, daar zullen we goed naar moeten kijken. En daarom maar... zijn aanpassingen, hervormingen nodig. Absoluut. Ja, goed. Laten we nog één ander krantenartikel nemen. Um, in de Telegraaf. Een uh, groot interview met uh, Emiel Roemer, die daarin zegt dat hij wel in samen de met de v sorry, in Sorry, in trouw inderdaad, die heb ik hier voor me liggen. Dat hij wel samen met de VVD zou willen regeren. Mevrouw Hennis Plasgaard, kijk nou eens wat een onverwachte partner. Ja, maar nee, leuk. Ik bedoel, de VVD heeft nog nooit een partij uitgesloten... Uh, Zullen we het daarbij laten? Coalitie. Ja, leuk. Ja. Punt. Ja, nee, leuk, verrassend, goed nieuws zou ik zeggen. Nee, maar waar het om gaat is oh. dat een partij nooit een andere partij moet gaan uh, uitsluiten... als het gaat <coughs> om de regeringsdeelname. Uiteindelijk is het woord aan de kiezer. Ja. En is de verkiezingsuitslag bepalend voor Altijd. coalities die Maar is worden. het een logische partner? Uh, weet u, um, u ik vraag me wel eens af verband? wat de logische partner is. Want elke partij heeft een eigen ideologie. En er zijn grote verschillen. Um, we hebben nu laten zien dat uh, regeren met CDA gedogen door PVV een mogelijkheid is. Dus ik zie, uh, ik zie niet in waarom dat uh, nooit met de SP zou kunnen. De, meneer Spekman, u bent voor linkse samenwerking. Stel nou dat de SP ah. met de VVD samen zou gaan. Dan kan u het met die linkse samenwerking wel vergeten. Ik de zei samenwerking waarbij ik ook het CDA uh, opnam. Omdat daar heel veel mensen bij zitten met een warm hart. En deze 60 seconden ik heb het altijd breder getrokken. Kijk, ik kijk het in de tijd. dus in de jaren negentig werkten wij als PvdA samen met de VVD. maar toen lag er groot ongenoegen in de Nederlandse samenleving over medische ethische vraagstukken, abortus, uh, euthanasie. daar vonden de VVD en de PvdA elkaar. als ik nu zie wat de vraagstukken van nu zijn, zijn vooral sociaal-economisch en over gezondheidszorg. en daar zitten CDA uh, en de PvdA dichter bij elkaar denk ik dan de VVD en de PvdA, omdat de VVD vooral heel erg is van eigen verantwoordelijkheid, punt. Ja. en wij meer verantwoordelijkheid willen nemen voor de samenleving als geheel. dus ik zie het niet. Ik zie ook niet zozeer hoe Emiel eruit wil gaan komen... bijvoorbeeld de hervorming van de bijstandswet... waarbij een huisarttoets is ingevoerd... waardoor ja, de kinderen ineens worden afgerekend. Dus ik probeer gewoon te bedenken... wat is nu de gemeenschappelijke agenda van Emiel dan met de VVD in deze tijd? U ziet ja, dat maar... nog helemaal niet zitten, begrijp ik wel. Nee, maar, maar meneer Spekman loopt nu natuurlijk nu helemaal op de inhoud vooruit... waar het om gaat. Het is een beetje een theoriegevalverhaal. Um, sluit je een partij op voorhand uit... Uh, of niet, en hier zegt de Roemer: zelfs de VVD sluit de SP. Niet uit als het gaat om het mogelijk vormen van een coalitie. Nee, en kijk, dat is wat de PvdA ja, in het verleden wel heeft gedaan met, uh, met bepaalde partijen. Misschien nu weer, PVV. maar ik, zou, ik, vind dat niet, uh, ik vind dat niet aan te raden. De PvV zullen wij blijven uitsluiten, omdat die gewoon echt een <tie> totaal andere samenleving staan waarbij ze mensen uitkotsen. Uh, en daar hou ik niet van. De VVD sluiten wij niet uit. Alleen ik zie, zeg maar anders dan in de jaren negentig, geen begin van een gemeenschappelijke politieke agenda met de VVD, terwijl ik die met heel veel andere partijen wel zie. Ad Koppian kijkt het allemaal een beetje met ledenogen aan. Doen wij uh, nog mee, denkt hij. <laughs> ja. Nee, wij doen gewoon mee. En, en zeker in 2012 gaan we weer volop uh, terugkomen als CDA. Dus, oh, zijn er verkiezingen dit jaar? Nee, maar Hoop. ik zie uh, in mijn partij een heleboel hoopvolle ontwikkelingen... die mij uh, optimistisch stemmen. Nou, daar gaan we het straks uitvoerig over hebben. Dat waren de kranten voor nu. En verslaggever Roel Pau uh, gaat nu nieuws vertellen... over evacuees in Temboer. Ja, het nieuws is, en het werd eigenlijk vrij terloops gebracht... in de sporthal in uh, Temboer dat er mensen naar huis mogen. Een uh, mevrouw pakte de microfoon en zei van... Uh, dames en heren, ik heb een mededeling voor u. U mag naar huis. En een uh, gejuich ging op in de zaal. Iedereen uh, pakt nu zijn spullen bij elkaar. Sommigen hebben minder haast. Die drinken nog even snel hun kopje koffie op. En uh, de meeste mensen zijn toch wel opgelucht. Want ja, zo'n nacht... Buiten je eigen huis, dat is toch wel vervelend. U gaat naar huis. Zij, het lek doorgebeld. Wat zei u? U gaat naar huis? Ja, wij gaan even naar huis. Even, even uh, uh, uh, de visjes even eten geven. En dan pakken we de auto weer. Gaan we naar Nieuwe Rode. Gaan we onze dieren ophalen. En die mee naar huis. Ja. En dan is iedereen weer compleet. En dan zijn wij weer compleet thuis. Ja, gelukkig wel. Opgelucht? Ja, blij. Ja. Blij dat we het allemaal voor niks leeg hebben, Monan. Ja, ja, precies. Uh, ook de militairen, de mensen van de nationale reserve... die zijn in beweging gekomen... want die gaan de mensen nog een beetje begeleiden... wanneer ze op weg gaan naar huis. Opluchting dus uh, in Woltersum. De mensen kunnen weer thuis slapen vannacht. TROS, Radio 1. Oké, okay, in Groningen gaan ze naar huis. Wij blijven nog even en wel tot uh, 12 uur met Tos Kamerbreed en dan praten met Janine Hennis-Plasgaard van de VVD. Hans Peckman, de beoogde nieuwe voorzitter, of voorzitter-elected, zouden ze zeggen. U moet nog echte bloemen krijgen op 21 ja. januari. Maar goed, uh, u bent het feitelijk uh, toch al. En uh, van de Partij van de Arbeid. En CDA-kamerlid Ad Kopjan. Um, ja, meneer Kopjan, we gaan uh, met u beginnen, want u zei het al, uh, er is een is uh, 2012, er is van alles aan de hand binnen uw partij. Nou, het eerste wat zich voordoet is dat uh, uh, de leider tot nu toe, Maxime Verhagen, heeft gezegd geen partijleider te willen worden. Hij heeft afgelopen woensdag een interview uh, uh, gegeven, althans <tie> heeft hij wel eerder gegeven, maar het stond woensdag in Elsevier. <tie> Wist de fractie dat eigenlijk al, dat uh, Verhagen dit zou gaan zeggen? Nee, dat wisten wij natuurlijk ook niet. Dat is natuurlijk een persoonlijke afweging geweest van uh, Maxime van Maar was het voor Hagen. u dan een volkomen verrassing toen u woensdag de Elsevier opensloeg? Het was voor ons wel uh, ook een, een verrassing natuurlijk. En, uh, hij, hij heeft hiervan niemand eerst op de hoogte gesteld? Nee, maar ik vind ook niet dat dat nodig is. Het, het is een persoonlijke afweging die iemand maakt. Uh, het, is, het is ook een besluit... <kliek> Excuse, wat geen effect heeft uh, ja. op de korte termijn. Ja, natuurlijk. Nee, is... uh, we hebben nu een prima functionerend uh, driemanschap. Ja. Uh, Rut Petro, partijvoorzitter. Nee, Simon Verhaas ik, maar Bluma, ik, ik wil toch eventjes blijven bij dat, dus bij dat besluit? Dat, dat, wat... dat, dat, dat verandert niets aan de huidige nee, situatie. Nee, snap ik. Maar goed, je, je, ik kan me wel voorstellen. U rijdt woensdag even langs een benzinestation. U haalt daar eventjes de bladen. Dan vindt u daar Elsevier. En daar staat dan in: Maxime Verhagen, ik wil geen partijleider worden. Wat, nou... wat doet dat dan met u? Ik moet eerlijk zeggen, wij kregen gewoon uh, een heel vriendelijke mail daarover. Dus we zijn wel, wel goed geïnformeerd. Op diezelfde en, woensdag ook. En ik kan alleen maar zeggen, ja, ik, heb dat, ik heb dat als een, een moedig besluit gezien. Wat alleen maar respect afdwingt. Ja. En, en wat doet u dan in zo'n geval? sms u hem dan? Of telefoneert u dan even met hem? Of? Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik laat dan wel gewoon weten hoe ik zo'n besluit waardeer. En dat doen mijn collega's ook. Ja. Uh, dat... Uh, Ho, ho, hoe was het gevoel hè, in de fractie? Ja, u bent natuurlijk nu met recess allemaal. Dus er is reces, geen vergadering. Maar... we spreken elkaar niet zo heel nee, erg veel Maar ik nu. kan me wel voorstellen dat er dan sms'jes of telefoontjes over en weer gaan van... Goh, wat, moet je kijken wat Maxime nou heeft ja, besloten. Ik denk dat het het algemeen gevoel is van uh, respect, moederbesluit. Uh, ja... Waardering, uh, ook de manier waarop hij dat heeft gedaan. Uh. Er is uh, misschien een, een, een, een woord wat ik u uiteraard niet in de mond wil leggen. Maar hij heeft zich toch uh, een ongeluk gewerkt om deze coalitie... of liever gezegd de CDA nog in een regering uh, te krijgen. Komt het woord jammer ook bij u uh, in uw hoofd op? Nou, kijk, ik vind wel dat... Uh, en u weet hoe ik zelf tegenover deze coalitie stond... en met name de gedoogconstructie. Ja, dat is namelijk maar, even los nog... daarvan. Dat is dat... Ik, ik, ik, licht kritisch uh, aangepast. Ah, U ja, weet dat ik uh, voor het Precies. congres tegen heb gestemd. Ja. En uiteindelijk, uh, mij me neergelegd bij de wens van de grote meerderheid... op het congres tweede de meerderheid om toch uh, van dit kabinet het beste te gaan maken. Dus ja. Zo zitten we ja, er ook ja. in. Maar in, in weggaat... die rol, als ik dan kijk van wat hij als uh, minister voor elkaar heeft gekregen... met een partij die... Uh, gehalveerd is, uh, 21 zetels, en dan toch uh, de helft van het aantal ministers en staatssecretarissen mogen uh, leveren... En, en ook een groot deel van het CDA-verkiezingsprogramma kunnen realiseren in het uh, regeerakkoord... dan moet je gewoon daar respect uh, voor, ja, voor hebben. Maar ik vroeg moet iets, zeggen dat, dat, dat hij dat uh, vanuit zijn optiek uh, heel goed gedaan heeft. Ja, maar ik vroeg iets anders. Uh, namelijk, uh, komt bij u het gevoel, het woord jammer in uw hoofd op? Nou ja, jammer. Ik, ik, ik, ik heb meer zoiets van: dit is zijn persoonlijke afweging. Ik vind ook dat je een persoonlijke afweging moet ja, respecteren. Schaam. Dus maar, ik kan het anders zeggen: u vindt het in die zin niet jammer. Ja, dat vind ik een beetje flauw om, om daar nu zo op te reageren. Nee hoor. Nou, okay. eh, u, u mag dat het ook tegenspreken. Ook niet, dat zijn ook niet de verhoudingen. Ik bedoel, ik ga heel erg goed om met uh, Maxime Verhagen. Ja. Eh, ook als minister van ELNI, waar ik zelf ook woordvoerder van ben. Laten en we dan ik zie even... hem ook functioneer als een buitengewoon ja. goede minister. En ik La hoop ook dat hij daar vooral ook mee doorgaat. Maar laten we dan even kijken naar dat de, de reden waarom hij zelf heeft gezegd... afscheid te moeten nemen van een eventueel uh, lijsttrekkerschap. Dus bij voorbaat al afscheid daarvan te moeten nemen. Hij zegt dat he, aan hem het imago kleeft van ja, toch wel kille machtspoliticus... ...kunt u zich daar iets bij voorstellen? Klopt dat imago wat hij heeft, nog even los van... Nou ja, goed, dat hij een imago-probleem uh, had en heeft, dat, dat is voor iedereen duidelijk. Ja. Of dat nou terecht is of niet. En ik vind het dan wel weer heel eerlijk en, en ook van zelfkennisgetuigen... ...dat hij daar zo openhartig over spreekt. En dan zeg ik, ja, daar heb ik respect voor, dat, vind, dat, dat waardeer ik... ...dat je daar zo openlijk over durft te spreken... ...en dan het belang van de partij vooropstelt... Boven je eigen belang. Nou, dat vind ik een echte christendemocraat. Als, als u zegt dat het imagoprobleem voor hem heel duidelijk uh, aanwezig is... en als uh, Verhagen vindt dat hij niet geschikt is om uh, het CDA te leiden... hoe kan hij dan wel geschikt zijn om vicepremier te zijn? Oh, daar kun je heel geschikt voor zijn. Het zijn, zijn. twee en... totaal verschillende... Absoluut. Heb je geen ja. last van imagoprobleem? Nee, want ik denk uh, iedereen die zijn beleid uh, objectief beoordeelt... kan alleen maar zien dat hij het als minister erg goed doet. een aantal fundamentele stappen zet. En juist in deze tijd van economische kiezers... hebben we een goede minister van Economische Zaken nodig. En dan ben ik blij dat daar Maxime Verhagen zit. Ja, maar toch, u heeft het dan over de inhoud, hè? Waarvan politici ook altijd zeggen, het gaat om de inhoud. Ik wou zeggen, daar ja, mag ik het toch wel over nee, hebben. absoluut. Maar toch, deze politicus zegt... ik ben dan toch niet geschikt voor die functie... niet vanwege de inhoud, maar vanwege mijn imago. Dan hebben we het dus over beeldvorming. Ja, en beeldvorming is nu eenmaal heel erg belangrijk in de politiek. Belangrijker blijkt dan dus. Belangrijker dan de inhoud. Nee, want het is een combinatie. Ja, want daarom neemt hij afscheid en... als potentieel lijsttrekker. Ja, maar het partijleiderschap speelt op dit moment ook helemaal niet. Uh, en in die zin sluit me graag aan bij... U heeft bij geen bij. partijleider, dan speelt het we toch? We hebben een driemanschap en dat functioneert uh, prima. En uh, we hebben ook afspraken gemaakt... en daar zijn we ook als partij volop mee bezig om te werken aan de inhoud. 21 januari wordt een belangrijke dag, dan zal het strategisch beraad haar visiestuk presenteren. Ik verwacht daar veel van. Dan zullen we weer meer gezicht geven aan waar het CDA voor staat. Waarin het zich onderscheidt van andere partijen. Wat onze idealen zijn. Dat is heel belangrijk. En daar past dan ook weer een, een, een leider bij. Dus eerst de boodschap en dan de boodschapper. Ja. Okay. Meneer Spekman, um, uh, um, het moet altijd over de inhoud gaan. Eh? Wat Margriet dus net zegt. Maar uh, in praktijk blijkt het imago uh, van wezensbelang te zijn... om verder te kunnen in de politiek. Denkt u in zo'n geval ook wel als aan uw eigen partijleider, Job Cohen? Uh, nee, helemaal niet. Nee, ik, ik o, snap bloed... u waarom ik de vraag stel? Ja, ik snap het best. Want iedereen die kijkt naar elkaars imago. Uh, alleen ik ben daar vrij allergisch voor. Ik kijk wel naar uh, voor wat voor inhoudelijke koers staat iemand. En dan snap ik overigens uh, dat Maxime ook afstand doet... nu van het partijleiderschap bij voorbaat. Om? Omdat volgens mij er een roep is ook binnen het CDA... om een iets andere koers te varen dan waar Maxime voor staat in de kern. Maxime zit gewoon een beetje aan de rechterkant van het CDA. Daar is niks mis mee. Je hebt altijd meerdere kanten binnen een partij. Maar dat is bij ons geen sprake van. Ik denk dat Job Cohen staat voor de kern waar de Partij van de Arbeid voor staat. Maar vindt u het uh, uh, lastig dat hiermee toch bewezen wordt dat een imago voor het functioneren van een politicus toch wel degelijk een belangrijke rol is, ook kan u daar geen boodschap aan hebben? Nee, want kijk, er zitten ook allerlei steentjes onder. Hè? Want daarna kwam er ook berichtgeving over dat hij eigenlijk wel wilde... maar dat hij niet mocht en dat soort dingen. Dus daar kan ik ook helemaal niet over speculeren. Mm. Over wat nou precies de waarheid van dat stuk is... en van die steentjes die daaronder mm. gelicht werden. De rol van Hans Hille, de rol van Ruud Peetoom. Dat kan ik gewoon niet beoordelen. Ik zeg alleen dat ik imago niet doorslaggevend vind. Mm. Uh, omdat ik geloof in de lange adem van de politiek. En niet dat je iedere keer maar wisselt... omdat je daar eventjes niet in de mode bent of hip bent. Het CDA-bestuur wil uh, uh, op dit moment in elk geval nog geen leider aanwijzen. Uh, uh, u zei net ook al, meneer Kopjan, we wachten op dat strategisch beraad. Hè? Eerst de inhoud en dan komt die leider. D dat vindt u ook verstandig. Uh, Verhagen zegt dat zelf ook. Uh, een, een snelle herbenoeming van Balkenende in de tijd was een fout, zegt hij. Dat werd toen door het partijbestuur opgelegd. Dat, dat mag niet opnieuw gebeuren, heeft hij daar gelijk in, vindt u? Nou ja, kijk, we hebben een heel commissie uh, frisser gehad... die de verkiezingsuitslag heeft geëvalueerd... en alles wat er fout is gegaan. En dat is denk ik één van de lessen... dat we dat op een andere manier moeten doen. Maar ik wil even ter verdediging van Jan-Peter Balken... En de wel zeggen dat er op dat moment niemand beschikbaar was... voor ja. het lijsttrekkerschap. Dus ja, toen heeft hij maar gewoon zijn verantwoordelijkheid genomen... zoals we hem kennen, bij uh, gebrek aan, uh, aan uh, alternatieven. Dus... In die zin zeg ik ja, uh, het moet anders. Ja, maar goed. ik zal het zeker Jan-Peter Balken die niet willen Nee, Nee, nee, verwijten. nee ik, ik wil dit ook zeker niet als een verwijt. Het is meer om, een, om, om, om eventjes te illustreren hoe Verhagen daar nu over denkt. En over hoe hij daar voorheen over dacht. Want hij is in uh, februari, direct na de val van kabinet Balken... en bij ons in de uitzending geweest, 20 februari. En toen zei hij daar dit over. Luister even mee. Ik denk dat uh, op dit moment ook een uh, gesprek uh, plaatsvindt uh, met het partijbestuur. Uh, ik denk dat de premier uh, op dit moment ook met het partijbestuur van het CDA uh, een bijeenkomst heeft. Uh, want er is natuurlijk ook een betrokkenheid van, uh, van de partij. Ik hoop dat hij zich nog een keer kandidaat zal stellen. Ik zal hem daar in ieder geval steunen. Uh, ik vind Balkenende de meest uh, ervaren, uh, betrouwbare politicus die we in Nederland hebben. Uh, men onderschat, uh, denk ik, Balkenende is een, een van de meest onderschatte politici van Nederland. Oh, nee, wij niet, hoor. Tegelijkertijd heeft hij... Wij niet. Tegelijkertijd nee. heeft hij uh, nee. Misverstand, uh, Misverstand. <laughs> Heeft hij dat Wij. ook keer op keer bewezen. Uh, heeft uh, Alle verkiezingen waar hij aan deelgenomen heeft, heeft hij uh, keer op ja. keer ook gewonnen. Ja, Toen was hij daar dus heel blij mee. En nu zegt hij in dat interview, het was slikken of stikken. Het partijbestuur wilde dat Balkenende opnieuw de lijst trok. Zijn kandidatuur werd de partij gewoon opgelegd zonder keuze. En dat mag nooit meer gebeuren. Ja, goed... Uh... Ik denk tijden dat je nu de, de, de vraag moet stellen aan Maxime vragen en niet aan Ad Koppian. De tijden veranderen. Maar goed, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen als ze zoiets horen... denken, ja, bestaat er eigenlijk wel zoiets als waarheid in de politiek? Want eerst zeg je dit en dan zeg je dat. Ik ga altijd wel voor de waarheid. Maar bestaat er ook zoiets als imago, kun je je ook afvragen, die lang is. Hè? Want je moet, Janine zit hier ook aan tafel namens de VVD. Ik weet nog hoe Rutte ervoor stond drie jaar geleden. Dat was minstens zo beroerd als ja. Maxime vragen nu. Wat dat betreft... Dus, dus, het verandert soms ook echt ontzettend, nee. ja, als je maar volhoudt. Mevrouw Hennis Plasgaard, uh, ja. inderdaad, wat, wat, wat dat betreft... Ik bedoel, uh, imago, we hebben het nu over de vragen. De vice vindt zich niet geschikt om die partij te leiden. Vindt u dat het op een een of andere manier uh, ook die coalitie raakt... Of liever gezegd uh, opener gevraagd. Hoe kijkt u er tegenaan? Nou, weet u, in zijn algemeenheid um, heeft elke partij zijn moeilijke uh, periodes. De VVD uh, en de moeilijke dagen van onze partij... die staan me echt nog wel vers in het geheugen. Uh, dat gaat nu goed met ons... Wat wij natuurlijk graag willen is een stabiele regeringspartner. Uh, het CDA is daar um, mee bezig. Ja, het is niet aan mij om daarover te oordelen. Ik heb me altijd enorm geërgerd aan andere uh, partijen uh, die zo nodige mening moesten hebben over de problemen binnen de VVD toen nee, Het is al straal, moeilijk straal genoeg. Het dit wel af op uw coalitie? Want u zit wel met deze nee, partij in een coalitie. Ik denk dat in in onze fractievoorzitter, daar eerder ware woorden over heeft gesproken. Wij zijn gebaat bij een stabiele coalitiepartner. En is het aan het CDA om die stabiliteit te bewaken. Ja. En uh, in dat opzicht is voor ons het ook interessant wat er gaat gebeuren op ja. 21 januari. Nou ja, goed, om, om daar even naartoe te, te praten, naar dat moment als dat CDA uh, bij elkaar komt op 21 januari. In een brief aan de, de, uh, de CDA-achterban heeft Maxime Verhagen uh, een paar dagen geleden ook uh, geschreven dat het CDA een verdeeld huis is dus dat stabiele van het CDA zo kun je het toch niet noemen of ziet u dat anders? <laughs> ja, u bent een slimme journalist, maar ik, nou, ik heeft er niks mee. Nee, te maken, jawel, dus... natuurlijk is het wel, want als ik hier uitspraken ga doen over um, uh, chaos binnen het CDA, weet ik zeker dat ik maandag de krantenkop haal. Nee, maar u zegt dat het stabiel um, is. Uh, nee, en hij zegt nee, zelf dat het zeg niet stabiel dat is. Dat de VVD gebaat is bij een stabiele co uh, coalitiepartner. En dat, en dat is dat nu? Het aan het CDA is om dat te bewaken ja. dat daar enig, enig gerommel gaande is zal niemand ontgaan, ook ons niet. Dus ook voor ons, de VVD, is 21 januari een belangrijke Want, dag. Wat zou u dan willen horen? Met andere woorden, er zit in uw opmerking iets van vrees. Nee hoor, ik ben vol optimisme als het gaat om onze coalitiepartner. Maar het is natuurlijk wel interessant om te zien wat er gaat gebeuren. Hoe zij verder vorm gaan geven aan uh, de verkiezingen van een partijleider. Um, ik zie daar met zes, Het is uiteindelijk onze coalitiepartner ja. met wie wij nog heel graag drie jaar willen, tenminste drie jaar willen regeren. En zo'n lijsttrekkersverkiezing, zoals Maxime Verhagen nu zelf zegt, dat zou het eigenlijk moeten zijn. Zou u daar, vindt u dat een goed idee? Ja, wij hebben het al jaren en het bevalt ons uh, bevalt goed. goed. Uh, ook met de nodige ups en downs. Hè. Ja. Ik bedoel, we hebben ook de strijd Rutte Verdonk gehad, zoals u wellicht nog weet. Ja, is is partij niet slechter van geworden uiteindelijk? Uiteindelijk niet, maar daarvoor hebben we ook even modder moeten helpen. Ja. Bent u daar eigenlijk voor, meneer Kopjean, voor zo'n lijsttrekkersverkiezing? Ja, kijk, ik vind dat in de eerste plaats een, een zaak van de partij. Dus als Kamerlid u bent ga ik daar niet over. Dus de partij moet beslissen hoe zij dit wil organiseren. Maar ik ben een oprecht democrat, dus ik vind het altijd goed als er verkiezingen zijn. En u zou wel voor zo'n lijsttrekkersverkiezing Persoonlijk zijn? Persoonlijk vind ik het goed als de leden iets te kiezen hebben. Ja, ja meneer Spekman, u gaat nog veel verder, geloof ik hè? Met u wil ook een lijsttrekkersverkiezing. Maar dan dat het hele land kan meedoen wie de leider bij de Partij van de Arbeid wordt, toch? Ja, nee, dat vind ik ook echt. Oké, okay, ik. Ik vond dat als Kamerlid en ik vind dat nu nog meer. En nu kan ik er ook nog wat uh, zeg maar over te zeggen hebben. Dus ik had als onderdeel van mijn programma... voor het voorzitterschap van de Partij van Arbeid gezegd... dat als ik voorzitter word, dat ik dan gelijk die verkiezing wil organiseren. Uh, als dat verkiezingen dan, zijn. Betekent dat dan dat Job Cohen voor u niet automatisch de nieuwe lijsttrekker nee, is? Nee, ik heb ook gezegd, bij, daar maak ik tegen niemand te geheim van... dat ik fan ben van Job Cohen, om wie die is, om hoe die deugt... om hoe hij in het leven staat. Maar misschien ja, al die mensen dat, die ik, geen lid zijn van de Partij van de Arbeid... Ja. die zijn fan van heel iemand anders. Dat dat zou kunnen, maar er zijn, ik ben niet bang voor democratie. ben ik nooit geweest. Uh, ik ben daarvoor dat gewoon de linkse progressieve mensen dat die zich weten te binden. Uh, en dat die als die betrokkenheid voelen bij die PvdA-kandidaat... dat ze daarop kunnen stemmen. Nee, maar dat zou dus betekenen dat naast Job Cohen... ook mm -hmm. andere mensen Zeker. zich zouden kunnen kandideren. Ja. En dat wil dan dus zeggen dat Job Cohen niet automatisch nummer nee, één is. Nee, dat vind ik ook fout. Ik vind dat we moeten vechten voor uh, posities die we hebben. Ik bedoel, het gaat ergens om in dit land. Uh, ik vind dit een gruwelkabinet. Dus voor mij mag het morgen vallen. Hmm. En dan wil ik dat het ergens om gaat. En dan uh, zo'n voorverkiezing zorgt ervoor dat er op scherpst van het snede wordt gedebatteerd. En dat de beste komt bovendrijven. Dus alle mensen die eventueel lijsttrekker willen zijn voor de Partij van de Arbeid, kunnen zich al warm lopen. Ja, maar die moeten wel lid zijn van de Partij ja, van de, de Arbeid. U, he, dat dat dan wil je wel. Ja, dat, dat, dat we wel. Maar u zegt dat de beste komt bovendrijven. Dus het staat niet per definitie vast, nu al, hè, als je naar die hmm. situatie toe gaat, dat Job Gohen de beste is. Nee, als je verkiezingen organiseert, weet je dat natuurlijk nooit. He, dus anders zou ik risicomijden moeten zeggen... nou, we gaan door zoals het was. He, maar maar dat, daar ben ik niet van. Nee, ik dus er, er kan voor... iemand zijn die beter is? Tuurlijk, dat kan altijd. Alleen ik zeg, ik heb een persoonlijke voorkeur, maar die is irrelevant. Ik wil een verkiezing organiseren omdat ik vind dat dat ons beter en scherper maakt. U heeft ja. ook maar één stem. Dus u, u stemt dan ja. op Job Cohen, maar waar alle andere mensen op stemmen is. Nee. En, ja, en dat geldt vijf. voor de leden en dat geldt ook voor de niet-leden. Ja. Omdat ik zie, dat heb ik ook gezien in Frankrijk, dat dat zeg maar, mensen veel meer weten ja. binden. En dat de kandidaat ook veel meer uit hun hoek moeten komen en hun normale praat ja. uh, moeten thuislaten. Ja, zo het is aan niet-leden vragen. Mevrouw Hijnesplaats. <lacht> <lacht> wie zou u stemmen dan bij de Partij van de Arbeid? Ik heb echt geen idee, want ik heb geen idee wie de kandidaten nee. zijn. In ieder geval zit daar Job Cohen bij. Die ken ik nog in zijn rol, in zijn voormalige rol als burgemeester van Amsterdam. Een amabel man. En voor de rest, ja, ik, ik ben ook geen lid van die PvdA... maar nee, ik begrijp dus het goed van de heer Spekman... dat heel Nederland zou kunnen stemmen. En daar, daar zitten nog best wel wat risico's aan. Want er kunnen ook maar hele grote groepen zich gaan mobiliseren... om die hele partijverkiezing tot een vars te laten verwoorden. Dus ik vind het nog wel. Ik vind het heel interessant... maar ook, ik zie ook wel enige risico's. Uh, of... Interessant experiment, maar u zou het zelf niet aangaan. Naja, ik ben benieuwd hoe, die, hoe dat verder gaat uitwerken. Want als blijkt dat groepen in de samenleving... zich si gaan mobiliseren... om de uh, verkiezing van de partijleider... van de Partij van de Arbeid tot een vars te maken... dan heb je wel een probleem, denk ik. Ja. Hans Bergman. Ja, nou, ik, ben, ik ben daar gewoon echt absoluut niet bang voor. Ik geloof in de macht van de grote getallen. De meeste mensen in Nederland zijn gewoon verstandig. Dat geldt ook gewoon bij democratische verkiezingen. Je geeft ze invloed. O, je vraagt een paar centen ervoor, helemaal niet zoveel, een paar euro's. Je vraagt om, dat hebben ze in Frankrijk gedaan, een soort van beginselmanifest eh, te ondertekenen. Van links een progressief gedachtegoed. Daar gaan heus niet ineens heel veel mensen op stemmen die er helemaal niks voor voelen. Ja. Daar gaan mensen voor, stoelen, voor stemmen die enige verwantschap voelen eh, met dat gedachtegoed. Daar ben ik van overtuigd. Ja, wie zou u ja. eigenlijk stemmen, meneer Jan, als niet-lid uh, bij de uh, lijsttrekkersverkiezing uh, van de Partij van de Arbeid? Nou, ik moet u eerlijk zeggen... als ChristenDemocraat zou ik gewoon niet op een, uh, een PvdA-lijsttrekker stemmen. Dus ik, ik moet u teleurstellen. Dat, uh, <lacht> Blijft uh, uw nou, eigen partij gewoon me me lekker trouw. trouw. Ja, maar nee, dat bevestigt nee, dus ook precies mijn beeld wat er zal gebeuren. Ja. Er zullen toch mensen vooral gaan stemmen... die enigszins zich thuis voelen bij het gedachtegoed van de PvdA. Ik ja, maar wat veel. ik er wel van wil zeggen, is, ja? waar ik me vooral zorgen over maak... is dat uh, onze politieke partijen zo in leden afnemen. En... Uh, dat ondergraaft echt onze uh, kracht van onze parlementaire democratie. Je ziet het aantal leden van politieke partijen... PvdA, VVD, CDA, allemaal enorm afnemen. Dat betekent dat er een steeds kleinere kweekvijver... nog mensen geselecteerd moeten kunnen worden voor alle bestuurlijke functies. Het zijn allemaal oude partijen? Oude partijen. Dat, daar maak ik me zorgen over. Dus um, ik vind het goed dat de PvdA nadenkt over nieuwe methodes. Dat doen wij als CDA ook. En daar moeten we ook mee doorgaan. We moeten eigenlijk zorgen dat de betrokkenheid van de Nederlander bij eh, politieke partijen als de onze weer vergroot wordt. Ja, maar, nee, u... maar daar ben ik het ja? van harte oh, mee ja. eens. De tijdgeest is inderdaad dat mensen zich niet automatisch aansluiten bij een politieke partij. Ik bedoel, de hele verzuiling uit het verleden is sowieso losgelaten. En dat zag je ook een beetje terug in de lidmaatschap van de politieke partijen. In dat opzicht steun ik de heer Spekman van harte... met zijn zoektocht naar innovatieve ideeën om die uh, kiezer erbij te betrekken. Maar last, het is niet eenvoudig. Het is niet ja. eenvoudig voor de klus uh, waar, waar de heer Spekman voor staat. Ja. Meneer Kopjan, uh, uh, hoopt u eigenlijk dat uit dat uh, strategisch beraad... dus zeg maar die denktank die in uw partijen uh, nu een uh, rapport heeft geschreven... wat over een paar weken wordt gepresenteerd dat dat een iets andere koers over het CDA, ui, ah, CDA uitzet... dan wat wij nu in het kabinet zien? Nou ja, kijk, ik denk dat het vooral belangrijk is... dat het CDA weer een heel duidelijke koers uitzet. Want daar was het eigenlijk al misgegaan. Uh, de commissie Frissen, die onze crisis-nederlaag ja, ja. heeft geëvalueerd, die zei ook... Het verkiezingsprogramma is een programma waar VVD leidt. Dat is natuurlijk al een hele negatieve kwalificatie. We moeten onszelf dus echt weer hervinden. Waardoor onze leden, maar ook onze kiezers weer zeggen... ja, dat is echt CDA. Ja, en komt daar dan dus straks een andere koers uit nou ja, wat u denk, betreft? Hoopt ik, u daarop? Ik, ik hoop er niet alleen op. Ik reken erop dat er weer een heel duidelijke koers komt... waar het CDA zich weer duidelijk positioneert als een echte middenpartij. En die is ook heel hard nodig... Want we zien in deze tijd dat de zaken polariseren... Ja. ter linkerzijde en ter rechterzijde, ja. SP, PVV. En dat vraagt nou juist om een krachtige middenpartij als de ChristenDemocratie die willen de bruggen slaat, ja. die weer mensen bij elkaar brengt. Ja, ik begrijp wat u uh, wil zeggen. Me, me, mevrouw Hennis Plasgaard, dan heel even, want uh, dit lijkt er een beetje op... dat de koers dus tussentijds in deze kabinetsperiode... voor het CDA nog zou kunnen wijzigen. Dat ja, lijkt me ja, toch ik wel even goed hebben. Ik, op ik ben een beetje verrast met termen als bruggen slaan en middenpartij. En ik, ik bedoel, ik weet dan nog steeds niet wat de koers is. Dus ik wacht uh, met uh, de rest van de VVD braaf af. Maar mm. nou, ik, ik denk ook dat niemand zich zorgen hoeft te maken. Oh. U kunt het CDA altijd houden aan haar, uh, aan haar beloftes en haar afspraken. We hebben gewoon een regeerakkoord afgesloten. Daar heb ik ook mijn handtekening onder gezet. Daar gaan we ons gewoon aan houden. Nee, maar dat is duidelijk. Maar u, u suggereert in elk geval dat u wel hoopt... dat er een zekere koersverlegging met het oog op de toekomst zichtbaar zal worden. Ja, daar ben ik van overtuigd. Daar ben ik ook optimistisch voor 2012... en denk ja. dat het CDA weer terugkomt. Ja, Dus was, is dan de logische vraag opnieuw aan u, mevrouw Hennis Plasgaard. U bent nieuwsgierig. Maar als er een, een koersverlegging uh, zichtbaar wordt... gepresenteerd met het oog op de toekomst van het CDA... denkt u dan, nou ja, zo so wat? Of zegt u, nee, het is mijn partner... Dus? Ja, het is de coalitiepartner en ik denk dat de heer Koppian het terecht opmerkte dat ook zijn handtekening onder het regeer- en gedoogakkoord staat. Um, en dat het CDA en inclusief de heer Koppian daaraan aan te houden is. Uh, net zoals ik dat ben voor het geval van de VVD. En daarnaast staat het een partij, ook een coalitiepartij, geheel vrij om de eigen beginselen hand en voeten te geven. Als je er maar in het kabinet niks van merkt. Uh, luister, we zijn hier nog steeds een vrij land en een vrije democratie. Waar iedere partij het vrij staat om partijpunten uh, naar voren te brengen. Uh, maar inderdaad getekend voor een coalitieakkoord betekent dat je daar wel aan gehouden bent. Ja, Hans Pekman, uh, zou een nieuwe koers het makkelijker maken voor de Partij van de Arbeid om opnieuw met het CDA in zee te gaan? Het hangt er vanaf wat die koers is. Kijk, ik denk wat nog steeds dat er een de, grote verwantheid is. Wat is voor u nodig? Zit. Nou, er zit een grote verwantheid tussen een aantal idealen van het CDA en, en de PvdA. Eén is dat we de samenleving niet uit elkaar rukken... met alleen maar de woorden eigen verantwoordelijkheid. Zoals nu gebeurt in de nieuwe bijstandswet... waar mensen uit huis gaan, kinderen omdat ze anders hun hele inkomen kwijtraken. omdat hun moeder toevallig in de bijstand ja, zit. Dat is nu ingegaan, hè? Ben dat is nu erbij? ingegaan. Dat soort keuzes zijn desastreus voor de samenleving. waar wij voor staan. en de oude ideologie van het CDA ook altijd voor stond. Nou, ik ben het daar natuurlijk niet mee eens. Nee, maar laat hem even okay. zijn verhaal afmaken. Nee, dus dat vind ik. Ja, dat, dat, daar kan je het niet mee eens zijn, Ad, Maar dat is wel wat er feitelijk nu gebeurt. Uh, wat er zijn. Ik heb net een brief gekregen weer van een jongen. die is bouwvakker, 20 jaar. die verdient 1.015 euro. Die zit mm. namelijk nog minimum jeugdloon. Uh, die moet dat. Dat hele salaris inleveren omdat zijn moeder uh, in de bijstand zit. Tot haar eigen ergernis, want zij komt er maar uh, niet uit. Die jongen die gaat dus een zelfstandige woonruimte zoeken. Die kan dat nog, uh, maar die heeft er heel veel moeite mee. Nou ja, goed, dat, zijn, dat, is, dat is de ene ideologische kant. De tweede ideologische kant is: de CDA heeft van oudsher ook veel meer uh, zicht op uh, samenwerking met de vakbonden. En het belang daarvan, van die samenleving... waar het middenveld ook goed is georganiseerd. Ja. Nou, ja, dat moeten ze ook weer in woord en daad laten zien. Het derde punt is als het gaat over de ideologie... rond asielzoekers en migratie. Nou, ja, daar is de grote botsing in dit kabinet in plaats. Daar heeft de botsing over plaatsgevonden rond Mauro. Uh, die mensen nog wel zullen kunnen herinneren. En waar ik zelf met uh, uh, hoe heet dat, de nu nog een initiatief nu heb gemaakt... om voor alle vergelijkbare kinderen te zorgen dat die hier kunnen ja. blijven. U noemt drie hele belangrijke uh, er zijn punten waarvan u zegt... als het CDA daarin zou veranderen... dan zou het voor mij wel weer interessant kunnen zijn om met het CDA ja, samen... Ja, want het moet wel handen en voeten krijgen. En ik neem aan dat CDA daar ook naar hunkert. Dus het moet, zit hem in de grote idealen. Maar het zit hem ook wel in de toepasbaarheid in de praktijk. Maar dan, dan wil Jan. ik toch wel even op wijzen dat wel als CDA juist ook over de begroting van 2012 nadrukkelijke verandering hebben weten te bewerkstelligen, waardoor juist de mensen aan de onderkant, de, de mensen met de lage inkomens gespaard zijn. Er heeft voor zo'n 900 miljoen uh, is er aan uh, posten verschoven, uh, waardoor er eigenlijk heel veel geniveleerd is. Zegt u, zegt u daarmee eigenlijk, als ik u even in de reden mag vallen, als wij er niet hadden gezeten, was het nog veel erger geweest? Sterker nog, uh, de uitkeringen zijn weer gestegen dit jaar. En nee, de, is de koppeling zo. is in stand gebleven. Want het zijn dat... allemaal zaken die. De tussen in in, uitkeringen in... En, en, en, uh, en lonen. Bij iedere, dus krant, de, als, dus, bij iedere krant waar uh, uh, de nieuwjaarsplaatjes hebben gestaan over de ja? inkomens. en dat kunnen mensen gewoon terugzien. gaan de uitkeringen zijn erop achteruit gegaan. omdat de heffingskorting. dat is allemaal techniek, nee. dat lijkt saai. Nee. maar door die afschaffing van de heffingskorting. is uiteindelijk die uitkering nee. gaat achteruit. Dus de koopkracht van mensen nee. aan de onderkant is afgenomen. Want dan wil ik daar best wel even op, op, op ingaan. Het wordt minder meer. De mensen gaan wel vooruit in een uitkering. De heffingskorting bestaat een periode van 20 jaar. Laten we niet te technisch worden, want nee, dus ik wil het dus echt eventjes bij dat gevoel ik, ook halen. Ja, het gevoel is dus heel duidelijk dat door uh, de bijdrage van het CDA en dit kabinet, de lagere inkomens. Uh, zijn gespaard bij de bezuinigingen. Uh, anders hadden er heel veel stapelingen van, uh, van maatregelen plaatsgevonden... waardoor inderdaad de mensen hard geraakt worden. Dat is voorkomen. Hebben we hebben 900 miljoen, dus bijna een miljard, ja. voor verschoven. Maar reageert u dan toch eens op dat verhaal van die bouwvakker... die gewoon bij zijn moeder weggaat... omdat zijn moeder anders de bijstanduitkering verliest? Ja, ook daar zeg ik van... Uh, uh, je moet kijken hoe je mensen zo lang mogelijk zelfstandig uh, kunt houden. Uh, ook zelfstandig kunnen, uh, kunnen leven. Uh, wanneer het gaat om die bijstandswet, heeft het CDA uh, een motie ook ingediend. En die is ook aangenomen, ook met steun van de PvdA van mijn uh, collega uh, Mirjam Sterk. Waarin nadrukkelijk wordt gezegd voor die mensen die wel willen werken, maar niet kunnen werken... en het slachtoffer dreigt te worden... moet er altijd een vangenheid blijven bestaan in de bijzondere ja. bijstand. Nee. En wij zullen er ook op toezien dat dat ook gebeurt. Dus het CDA maakt wel degelijk het verschil ja. in ja, dit kabinet... Is... wanneer het dus gaat de, de, om de, de, de sociaal uitzond... ja, Dan krijg je dus weer de uitzonderingsposities... waar ja. ja. ja. het, een een het eigenlijk in de hele rangetje. discussie rond Mauro ook over ging. Nee. Nee. Het is constant hetzelfde verhaal. Het is, je pakt 100 euro, je geeft met veel tantam tientje terug. Dat is wat constant gebeurt en ik snap dat. Dus Het zou nog erg geweest zijn zonder het CDA... maar het is nu al heel gruwelijk voor heel veel mensen. Nee, maar, maar ook nog eens even, als wij ja. inderdaad de heer Spekman zijn gang hadden laten gaan... en daar niets aan hadden gedaan, die heffingskorting... dan waren over twintig jaar de uitkeringen hoger geweest dan het minimumloon. En dat willen we met z'n allen ook niet. Ja, nee. Heeft u daar enig gevoel bij, als u dat zo hoort, mevrouw Heinis Plasgaat... dat het zou nog erger geweest zijn zonder het CDA, wat Spekman zegt? En dan ja. bedoelt u eigenlijk dat u erger bent ja. alleen. Ja, ik hoor de woorden van de heer Spekman heel goed, maar... Ik krijg nu ook het gevoel dat ik in een platgezegd wedstrijdje verplassen ben beland... waar uh, degene die het meest zorg draagt voor de sociaal zwakkere uh, op mag staan. Maar waar iedereen in de Kamer van links tot, re, tot rechts is begaan met de sociaal zakker in de samenleving. En de VVD is van mening dat we de verzorgingsstaat, die we met veel pijn en moeite hebben opgebouwd, alleen maar kunnen behouden als we nu ingrijpen en bepaalde maatregelen afkondigen. Er is geen geldboom op het Binnenhof. Dat moet allemaal worden opgebracht door de hardwerkende Nederlanders en de belastingbetalers. En dat betekent ook dat als er bezuinigd moet worden, dat het huishoudboekje op orde moet worden gebracht, dat er soms keuzes moeten worden gemaakt. Dat gebeurt nu. Dat is niet altijd makkelijk. Ook moeilijk om uit te leggen soms, maar uit uiteindelijk is het doel om voor iedereen... de toegang tot de verzorgingsstaat te bewaarborgen. Ja, dat is een mooi algemeen verhaal. Maar Als je dat zeg maar voorhoudt aan twee leerkrachten... die allebei op de nullijn zijn gezet door dit kabinet... die kinderopvang nodig mm. hebben om toch wel te kunnen werken. Ja, die mensen worden echt veel meer geraakt dan de allerrijkste... die op zich te ontzien worden door dus dit kabinet. En dat is VVD-ideologie. Daar is niks mis mee. Maar doe nou niet alsof het niet zo is. Nee, daar ben ik het ook gewoon niet mee eens. Uh, ook niet met dit voorbeeld. Ik vind het moeilijk... Uh, um, om dit ook te horen. De kinderopvang... Um, daarvan is juist... dat is de juiste maatregel waarbij je ziet... dat de hogere inkomens um, en meer... Gaan, uh, uh, gaan inleveren op dat punt. Er het wordt gewoon betaalbaar. Er, ja, voor er is geen sprake... Vooral voor de normale inkomens. Ja. De heer Sprektman ja. weet heel goed dat er geen sprake is... dat de hogere inkomens vrij worden gesteld van de klappen die nu noodzakelijkerwijs moeten worden uitgedeeld in tijden van crisis. Ja. Alles draait in de politiek, dat mogen we toch wel uh, met elkaar vaststellen, om vertrouwen. Om geloofwaardigheid. Vertrouwen van partijen, coalitiepartners onderling. Uh, vertrouwen van kiezers in partijen. Uh, mevrouw Hennis-Pasgaard, denkt u dat dat... Mensen zeggen, we zitten op een soort van kruispunt. Hè? Nu in 2012, allerlei vertrouwelijke, of vertrouwensdingen vervallen. Uh, uh, instituties, uh, daarin wordt het vertrouwen minder. In de politiek wordt het vertrouwen minder. Denkt u dat we dat, wat dat betreft inderdaad op een soort kruispunt zitten? Ervaart u dat ook zo? Nou, dat kruispunt weet ik niet. Wel weet ik dat vertrouwen cruciaal is. Dat het soms ook heel erg moeilijk is. Ik ga het nu even als politica, maar mm, ik denk graag. dat dat ook voor mijn Zo collega's uit is. Ja. Nee, maar dat, dat uh, gisteren zat ik in een ander radioprogramma. En toen was er een econoom die politici wegzette als pygmeën. Als mensen die er op voorhand of uit waren om de samenleving een rad voor ogen te draaien. Van welk politiek huis dan ook. Hè. Dus dat mm. maakt even niet uit. En daar schrik ik dan toch wel van. Want dan denk ik, ja, op deze manier winnen, overwinnen we de crisis natuurlijk helemaal. Nooit. Dus laten we elkaar nou ook een beetje met respect uh, benaderen. En in die zin ervan uitgaan dat mensen met hart, ziel, onzaligheid en oprecht het werk doen. Weliswaar met, in de politiek, met een verschillende politieke insteek. Maar vertrouwen is natuurlijk cruciaal. Vertrouwen vanuit de samenleving naar de politiek. Vanuit de politiek naar de hmm. samenleving. En daar schort het hem nogal aan op dit ja, moment. Maar de kiezer heeft soms ook uh, last van het uh, gebrek aan vertrouwen. Omdat wat politici beloven soms niet altijd uh, wordt waargemaakt. Nee, waar maar gemaakt. daar ben ik met u eens. Dus ja, het is van belang om, u heeft dat namelijk zelf niet om dat weer helemaal terug te halen. Maar toch is het, toch, toch is het een goed voorbeeld. Ja. Omdat u zelf zo dat uh, woord vertrouwen op een tegeltje uh, schrijft. Uh, u heeft eerder in een, in een interview in het AD. Eerder dit jaar ja. uh, uh, het gehad over die weigerambtenaren. Ja. Hè? Ambtenaren die ja. uh, weigeren. Uh, homo's in het huwelijk te laten treden. En toen heeft hij, het is de laatste zin uit, uit dat stukje daarover... de weigerambtenaar is echt iets wat opgelost moet worden. Ja. En ik heb uh, bij wijze van spreken op u gestemd... in de hoop ja. dat u dat gaat oplossen... en u krijgt de mogelijkheid dat tegen te houden. En wat ja. gaat u doen? Ja, ik vind het ook vreselijk wat... wat, wat um... Ik ben niet gehinderd uh, uh, door, uh, door kennis van zaken over dat het eventueel niet zou kunnen of dat we in moeilijkheden zouden nee, maar komen. Maar u schaadt ook dat. Nee, ik... ja, maar daar kiezen. ben ik het met u eens en dat ga ik ook niet uit de weg. Dat, dat, dat, dat, dat trek ik me ook echt aan. En ik denk dat ik daar ook eerlijk over heb gecommuniceerd. Wat doet je daarmee? Uh, nou ja, dat raakt jezelf, maar dat raakt vooral de mensen die op jou gestemd hebben omdat ze een bepaald vertrouwen in je hebben gehad. Dus ik ben heel erg bezig om dat uit te leggen, om dat toe te lichten. Ik, we zijn niet als VVD even voor alle duidelijkheid ineens van standpunt veranderd als het gaat om de de weigerambtenaar. Nou, u wel. Um, nee, we zijn niet van standpunt veranderd. Dat laat ik me ook gestemd. niet in mijn mond leggen. Nee, we hebben gestemd... nou, nu gaan we het de debat toch weer overdoen... Nee. Nou, nee, het gaat over, over jou een, nee een nee uh, motie... Um, waarvan de regering had gezegd... we wachten even op het advies van de Raad van State. Ja. De VVD is en blijft... tegen. Ik heb tegen... geen kiezer daarover gehoord nee, maar over mag deze heel uitleg. Even? De ja, VVD hoor. is en blijft tegen de weigerambtenaar. Realiseren we het niet vandaag, dan over een jaar, dan over een paar jaar. Maar het is en blijft voor mij een belangrijk strijdpunt. Hiermee um, um, ben ik de verkiezingen ingegaan. Ik heb het niet waar kunnen maken. Ik vind dat echt niet leuk. Met mij, de fractie uh, heeft daar ook, uh, dat niet als een goed uh, moment ervaren. En daarover ben ik wel eerlijk geweest. Als ik nu bij u terug zou komen... en zou ineens zeggen... Hey, ik heb eigenlijk een heel ander standpunt... dan zou inderdaad mijn geloofwaardigheid totaal van de baan zijn. Nogmaals, ik begrijp dat het vertrouwen in mij op dit punt is beschaamd... maar het is aan mij ook om te laten zien... dat ik het alsnog wel kan waarmaken. Meneer Spekman, begrijpt u zo'n afweging van uh, Janine heinders plasgaard Ja. Uh, ik begrijp hem vooral zeg maar, als hij in alle openheid wordt gemaakt. Uh, dus, en dat moet ik zeggen, daar geef ik compliment voor aan Janine. Omdat ze direct na het besluit, waar ze volgens mij door de blauwe bankjes heen zakt, omdat ze zich zo beroerd voelde. Uh, zeg maar niet wegliep bij de camera's en bij uh, journalisten, maar er gelijk ging staan en zei: Ik vind dit ontzettend balen. Ja. Uh, maar dit is een onderdeel van de afspraken die zijn gemaakt in de coalitie en daar houd ik me aan. Maar kunt u zich ook voorstellen dat het voor kiezers lastig is om ja, dan vertrouwen duurder. te behouden? Het ook thema dat. waar we het nu over ook hebben. Dat, ook dat. Dus ik vind zeg maar uh, dat je ook vooral over de allercruciaalste thema's moet je het hoofd van de toren blazen. En daar moeten ook de verschillen, zeg maar, dat het helder zijn... zodat mensen wat te kiezen hebben. En, maar, maar waar ligt dan, want daar zijn we dan toch een beetje op, naar op zoek... waar ligt dan een grens? Waar zou je, wat u betreft... want wij, u heeft de indruk gewekt, mevrouw Hennis Blasgaard... dat het voor u heel principieel was, deze kwestie van weigerambtenaar. Waar, waar zou je dan een soort van grens moeten trekken? Waar ga je echt niet overheen? Maar ja, Als je het heel principieel vindt... dan moet je, zeg maar, coalitiedruk, ja of nee... moet je ook stand houden. Uh, als er iets van beweging in jezelf zit, moet je dat van tevoren zeggen. Moet je dat ook niet als uitermate principieel... Maar had, had mevrouw Hennis Plasgaard dat dan moeten doen? Want het je, leek ja, ja, heel ik ben, principeel. Ik ben ja. met mevrouw Plasgaard ja. niet, hè. Dus ik nee, heb net gezegd nee, dat, nee, ik, vind ik, dat, ze, dat ja. ik heb gezien haar worsteling... in de blauwe bankjes met het stemgedrag. Nou ja, laat nou, nou, ik dan anders vragen. Waar ligt voor u de grens? Waar, waarvan zou u zeggen, ik ga hier echt niet overheen? Uh, nou ja, ik heb dat... Nou, die kan ik wel aangeven, hoor, voor mezelf. Ja, Hennis Plasgaard, ja. Nou ja, ik bedoel, kijk, als stel nu dat um, er een voorstel wordt gedaan om bijvoorbeeld achteruitgang te bewerkstelligen op het terrein... Of, voor de VVD dan, hè? Uh -huh. achteruitgang te bewerkstelligen... op het terrein van abortus, euthanasie. Om het mogelijk issues. te maken dat een gemeente... volledig het homohuwelijk uitsluit. Ja, met alle respect, dus zal de VVD-fractie... Alleen speelt never, dit nu niet, hè? Dat speelt mee nu niet, hè? Nee, en in het geval wat u nu noemt, begrijp ik heel goed... Ja? ik heb daar altijd voluit over gecommuniceerd, jarenlang. De VVD ook, het staat in ons verkiezingsprogramma. Dat standpunt blijft overeind. We hebben het nu niet kunnen verzilveren. Nogmaals, ik begrijp heel goed dat dat het vertrouwen beschaamd. Maar elke coalitiepartner helaas komt op het moment... en dat is geen excuus uh, voor mijn stemgedrag... dat er veren moeten worden gelaten. En dat doet pijn bij de kiezer, maar ook bij de fractie zelf. En dat moet niet te vaak gebeuren, nee, kan ik u vertellen. Kunt u dan iets noemen wat gewoon in de actualiteit zal gaan spelen... Uh, de komende maanden... waarbij we u uh, aan deze tekst nog eens kunnen herinneren? Namelijk de tekst van grens. Ik sta daarvoor. Als dat doorgaat, dat kan niet. Is er iets nee, wat speelt dat wij ook Van de, de week moest ik er even aan denken. Het is niet mijn portefeuille. Maar van de week moest ik er even aan denken. toen ik in de, in de NRC. volgens mij een uitgebreid artikel over abortus las. En toen dacht ik. Oh, dit gaat zeker weer leiden tot discussies in de Kamer. over uh, termijn. Uh, terugdringen of wat dan ook. Dat was, dat was de discussie ik, nou, over de 20 nou, daar zal de VVD weken. VVD-fractie. Uh, nooit mee akkoord gaan. Niet ja. mijn portefeuille nogmaals. Maar dat is nou zo'n voorbeeld. als dat debat weer oplaait. Uh, en dat een terugbeweging uh, zou bewerkstelligen. op het dossier. daar zou de VVD-fractie nooit ja. mee akkoord gaan. En ik op, Jan. heel veel mensen hebben gedacht dat voor u de grens zou liggen bij Mauro? Ja, en die lag ook bij Mauro. En die heb ik ook getrokken bij Mauro. Uh, samen ook met mijn fractie. Ik heb heel duidelijk gesteld... Uh, we vinden niet dat Mauro uh, uitgezet mag worden. Ook niet naar Angola om van daaruit een studievisum uh, aan te vragen. We vinden gewoon dat hij direct een studievisum moet kunnen krijgen. Ja, maar de, de, de dat, discussie dat aanvankelijk was, ging was, niet alleen nee, over het studievisum. Nee. Het ging over of, of hij al of niet nee. hier mocht blijven. Even, even, even voor de helderheid over de feiten. Alle partijen, ook de PvdA, GroenLinks... Sprake spraken over een studievisum. Op een gegeven moment kreeg het een bepaalde dynamiek. Werd er werd op een gegeven moment gesproken van: moet de minister niet gebruik maken van zijn discretionaire bevoegdheid? Nou, Zowel minister Hins Berlin van het CDA, als staatssecretaris Albayrak van de PvdA, als minister Leers konden constateren dat dat niet mogelijk was. Studievisum was mm. uh, het, uh, het laatste mogelijkheid. Wij hebben gezegd: hij mag niet uitgezet worden. Dat is ook gebeurd. Uh, daarvoor hebben we ook een motie gesteund van mm. de oppositie die dat bewerkstelde. Dus ik heb gewoon... mijn woord gehouden. Mauro... Hij blijft gewoon in ja. Nederland. Okay. Ik dacht, ik dacht dat, de, dat de leus was Mauro moet blijven. Maar de leus bleek, Mauro moet een studievisum krijgen. Ja, maar hij blijft toch ook met een studievisum? Ja, Goed, ja, hoor. He, he, nee, he, maar, nee maar, ik, in die zin uh, moeten we wel eerlijk man, zijn okay. in de politiek. Er worden heel veel politieke spelletjes gespeeld. Juist rond dit soort kwets, hmm. kwetsbare jongeren. Ik vond het ook heel fout dat we daar zo'n individuele zaak van hebben gemaakt. In de Tweede Kamer. Wij moeten het hebben over algemene ja. zaken. Voor alle Mauro's. En niet over ja, nou, Mauro. Meneer Kopjan, dat toch even. Want de heer Spekman die El, wilde ja. natuurlijk iets over zeggen. Want die heeft zich daar heel fel voor ingezet. Maar wij Hoe ook. dan ook. Wij okay. ook. Ook Kunt mijn collega... U... Uh... Uh, collega-woordvoerder... Uh... Tovik Dibbi van GroenLinks? Precies. Nee, maar... Oh, een uh, oh, eigen nee. fractie. Nee, Rijnmond Knops, uh, oh. Gek ja. Koopmans, hebben ze ja. buiten gewoon voor ingezet. Okay. Echt waar. Even, maar wacht. laten we het over grensgevallen ja, hebben. Ja, precies. En ik Inderdaad. zal u ook zeggen, er zijn grenzen. En ik heb het in de Noem eens vorige... wat nog? Nou, ik, heb de wat Hedwig polder. ik heb gewoon tegen mijn eigen fractie ingestemd gezet. die Hedwig Polder als CEO hebben we me er altijd voor hard gemaakt dat hij droog moet blijven. Dus in de vorige periode heb ik gewoon tegen gestemd toen de dat hij alsnog op water zou worden. En vervolgens. Blijft hij nu gewoon droog? Ja, maar nu kunt u een grensgeval nog noemen... wat de komende weken gaat spelen waar wij nog geen... Uh... Gedachten over hebben? Nee, want ik ben ook geen profeet. Ik kan niet in de toekomst zien. We zullen het allemaal zien okay. in 2012. Oké, okay, nou, we zijn er gek genoeg uh, al uh, door, uh, doorheen. We wilden aan u nog uh, vragen, meneer Spekman, wat hij allemaal gaat veranderen in de Partij hm. van de Arbeid. Dat zal heel veel zijn. Denk, gaat het de hoofdkantoor ook uh, verplaatst worden naar de Buitenwijken in Amsterdam? Dat is één van de onderdelen. Want ik wil gewoon een krachtige partij zijn die tussen de mensen staat. En met alle uitingen die we in ons hebben. Oké, okay, daar komen dus appartementen in aan de gang. Oké, okay, goed. Oh, mooi. Nou, uh, appartementen in dat uh, mooie grachtenpand. Ja, Dat is niet het Ik wil gewoon een partij weer zijn met 100.000 leden. Ik wil die zeg maar taan, de teruggang, wil ik stoppen. Oké, okay, nou. Adkop Jan, Janine Hennis Plasgaard en Hans Beekman, dank om hier te zijn. Dank je wel. Graag wel. Goed. Graag gedaan. Meer informatie over Troskamerbreed, dat kan. Er is een website: troskamerbreed.nl Liesbeth Witteman en Liki Braam deden de redactie van deze uitzending. Leon van Loon deed de techniek. Straks eerst het NOS journaal. Meteen daarna langs de lijn met het EK schaatsen in Budapest. Wij zijn er volgende week weer. Op 14 januari. Graag tot dan. Dag. Samen thuis, samen trots.